Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat de avondklok straks later ingaat, om 10 uur. Burgemeesters willen dat, want het wordt lekker weer en de zomertijd gaat in, dus blijft het langer licht. Die combinatie maakt dat mensen gewoon naar buiten zullen gaan. Dat zullen ze in het weekend doen, dat zullen ze overdag gaan doen, maar dat zal ook s'avonds gaan, gaan spelen. En dan moet je ook de vraag stellen van hoe goed is zo'n maatregel nog de handhaven en draagt die dan ook nog wel bij aan het tegengaan van het virus. Met de besmettingscijfers gaat het nog helemaal niet goed. Daarom wil het kabinet geen andere versoepelingen. Maar de burgemeesters vinden dat de ministers niet alleen naar de besmettingscijfers moeten kijken. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. En ze vinden dan ook dat het kabinet de komende weken en maanden moet gaan kijken... hoe er stap voor stap versoepeld kan worden. Door bijvoorbeeld buiten meer toe te staan dan binnen. En daarnaast vinden ze ook dat het kabinet de vaccinatiegraad... dus het aantal mensen dat gevaccineerd is, mee te nemen in de beslissingen die genomen worden en niet alleen te kijken naar de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers. In Frankrijk is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een week tijd meer dan verdubbeld. Vandaag werden bijna 16.000 nieuwe besmettingen gemeld. Vorige week waren dat er nog ruim 6.000. 200 uur taakstraf voor een Eindhovenaar die handelde in illegale dierenhuiden. De man haalde 100 Pythonhuiden vanuit Indonesië naar Nederland en kocht ook nog meters Pythonhuid erbij. Hij maakte er vesten, riemen en tassen van en verkocht die weer. En nog een opmerkelijk bericht uit Steenwijk. Ze willen daar een rijtje oude huizen slopen, maar dat gaat niet, want er zit een zeldzame vleermuizensoort in. En het is nu onduidelijk wat het met die vleermuizen moet gebeuren. Sterker nog, de centrale verwarming in de huizen is weer aangesloten en aangezet de afgelopen wintermaanden. Zodat de vleermuizen het niet te koud kregen. Het weer nog, vandaag hier en daar bewolkt. Er kan een mistbank ontstaan. Het koelt flink af vannacht tot net boven nul. Morgen aan het begin van de middag wat zon, maar daarna veel bewolking. Het blijft wel droog bij 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Rotterdams beentje en ze heette Hoes. En dit is uh, hun laatste werkje, uh, het nummer heet Invisible. Uh, en daarmee uh, zijn we alweer in het uh, tweede uur van uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, Voetgolf uh, terechtgekomen. Ja, want uh, dat is het uh, dakje, uh, eigenlijk het huisje wat het, uh, wat het heet. En uh, nou, Jip, uh, we ja. gaan nog... Het uh, zotana... is zo snel. Ja. Het uur zegt 10 minuten geleden begonnen of zo. Het eerste uur. Ja, je moet uh, twee keer knippen met je ogen en het uur is voorbij. Ja, dat is heel raar. <laughs> nou, dat is een goed teken, ja, toch? Ja. ja, het is een goed teken, want dat ja. is leuk. Maar dat is ook snel voorbij. Ja. Bij ons, want je hoorde het uh, aan, aan het stemgeluid... Jacob die Edward, die is vanavond uh, te gast. En hij speelt ook nog zomaar een paar stukken. Uh, gekscherend, zei ik al, tussen 7 en 8, Want het uh, was een uur eerder begonnen. Nou... Het was wel tumultueus, want uh, het systeem uh, die uh, weigerde alle diensten. die uh, had een grote dikke middelvinger omhoog. in de richting van mij. Doe het zelf maar, weet je. Dus nou uh, dus, goed, uh, uiteindelijk ben ik, uh, heb ik me er een beetje doorheen geslagen. Maar het humorige karakter van Jaap Koper klonk wel door de microfoon door, hoor. Want dan. <laughs> God, werkt het niet. <laughs> Dat is echt heel erg. Dan ben je ook nog eens een keer boos omdat het systeem je helemaal in de steek laat. Maar goed. Uh, nou, maar toen hadden muziek we. Ik uh, de avond ook. Ja. <laughs> ja. <laughs> Ik kon wel postpunk voorbij komen. Ja. Ja. Eerlijk. Eerlijk. Eerlijk. Eerlijk. Eerlijk. Eerlijk. Vond je dit uh, postpunk trouwens? Van Hoefs? Ja, het niet? voelt wel een beetje. Een uh, beetje scheurend is het wel. Een beetje scheurend, inderdaad. Hoog tempo, paar akkoorden. Een uh, karakteristiek basloopje. Ja. Uh, dat is uh, Ludwig Schouten, de, bas, de bassist van de band. Dus, uh, uh, die band heeft overigens twee keer bij de turbo Akda aan woord uh, meegedaan in Haarlem. Maar toen heette ze dus niet Hoefs, maar Tiger Pilots. The tiger oh, Dat was. Uh, oh, dat, ja, ik, uh, ik, heb het, ik heb het dus nu nog één keer genoemd. Maar dat, dat, dat mag niet. Nee, okay, nee, nee. Want uh, er zijn meerdere uh, bands die dat gedaan hebben. Uh, Tease en Denial bijvoorbeeld. Uh, de opvolger daarvan heet Von V. Dat is dat uh, nummer wat we de vorige keer nog ah, hebben ja. gedaan. Ja, weet ja, je ja. het nog? Uh, ja, ik weet het nog. Uh, en bijvoorbeeld uh, Glass heette voor, voordat ze begonnen uh, Aspen Gems. Dus dat is ook al een uh, naamsverandering. En we hebben er nog één uit Utrecht, uh, Stilweef En die heet er nu Dayweaver. Dus het is. Uh, het uh, bij ja, kan ja, bij ja, dus, dus er bijna bij gaat Dat uh, veranderingen. Ja, dus, ah, maar goed, die hebben gewoon een stijlbreuk gedaan. En op een gegeven moment zeiden dus, ze: Nou, dan gooien we ook uh, de naam van de band uh, maar eventjes uh, om. En, <laughs> maar in feite zijn het gewoon dezelfde bandleden, alleen uh, zij het anders. <laughs> dus, uh, dat is ook wel, wel grappig. Uh, maar dat ga jij niet doen, hè, in ieder geval? Ik denk dat ik gewoon lekker Jake op die uit. Ja, waar, waar heb je die, die naam vandaan eigenlijk? Uh, mijn, uh, mijn grootvader heette uh, Everard. Dus. Evert. En die man heb ik nooit gekend, jammer genoeg. Het schijnt een topfan geweest te zijn. Ja. Hij is uh, ook de enige muzikant in de laatste paar generaties van mijn, uh, al mijn familietakken. Ja. Ik lijk overigens ook nog heel erg veel op hem. Um, en uh, ik probeer altijd een beetje zijn uh, present bij me mee te dragen. op het ja, podium. mooi. Ja. Ze, uh, mijn, mijn moeder hield ongelooflijk veel van hem. Maar hij ging jammer genoeg op een hele vroege leeftijd dood. Ah. Dus daarom heb ik uh, als uh, hommage naar hem, heb ik mij, uh, mezelf vernoemd naar hem. Aha, dus daar komt de naam uh, Jacob D. Edwards vandaan. Uh, uh, zit dat ook in je eigen naam uh, verborgen? Jacobus Albertus Everard. Ja, dat dacht ik al. Want eh, ik, ik heb die initialen voorbij zien komen bij de uitnodiging die ik voorbij moest. Ja, moet, uh, ik ben gedoopt en gevormd. Ja. Dus, uh, ja, want vorm dan dus ook wat uh, met dat uh, met, met het dorp. Want uh, wat is Ristelijk, het nu? Is het he? Ja, niet heel maar, maar, maar uh, is dat, is dat uh, katholiek meer of is het dan toch Ja, uh, Katholiek, maar we doen natuurlijk wel allemaal uh, aan uh, seks voor het huwelijk. En, uh, <laughs> toch oh, wel. Met een lijntje koken bij, hè? Ja, ja, ja. Nou, <laughs> Nou, laten ze het maar niet horen. Uh, in, dat <laughs> opzicht, in dat opzicht, lijkt lijkt ook wel een beetje op Zandvoort in dat opzicht. Hè? Want het, het, het zijn ook een stilletje eigenwijze hekneuters. Ja, het uh. gaat tegenwoordig alleen maar om de, de est ja. uh, esthetiek. De nou, esthetiek. <laughs> Precies. Ja. ja. Dus, uh, ja. Uh. Hoe is dat in, uh, in Haarlem? Jij als stadsdame... Ja, nou, ik krijg niet heel veel mee van het religieuze gedeelte eigenlijk. Nee, ja, eigenlijk <laughs> we toch wel uh, heel erg overal heel erg seculair. Uh. Ja, we hebben twee mooie kerken, maar... Oh ja, mijn moeder is getrouwd in een kerk. Niet religieus, maar wel getrouwd in wel, een kerk. Wel getrouwd in een kerk. Ja. Okay, okay. Het was een wonder. <laughs> <laughs> het, was, het was een wonder. <laughs> okay. um, goed, uh, we, we hebben Punt Judith. Die ja. hebben we even centraal uh, gesteld. Ja, die had, maar ja, klopt. Die hadden we vorige uur ook al. Ja, uh, dit is het, uh, de tweede single die ze... En uh, uh, dat is ook uh, gelijk uh, het titelnummer van de EP die ze heeft uitgebracht. Ik geloof uh, niet zo lang uh, geleden. En het nummer dat heet Snelweg. Ik lig op mijn rug in bed. Gezicht in de zon. Geruis van het gordijn...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 Binnenste buiten, ben binnenste buiten, komt alles dubbel zorg binnen vandaag. Verdoofd, ben slaaf van dit gevoel, drijf al de stilte uit mijn hoofd, door al die gordigheid en drek.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 ...de boze binnen vandaag... de Kom je het moeite mee? Ja! Punt Judith. Ja. Goed hè? Inderdaad. Ja. Uh, het is uh, min of meer weer aangedragen door... ...muziekredacteur. Ik bombardeerde maar gewoon tot muziekredacteur... Van, ...van dit programma. Dat is... ...Kirina uh, Gijzen, die, die kwam er mee. Punt Judith. Uh, we vergeten niet het snelweg heette het nummer. Uh, we zijn er weer klaar voor. Uh, twee nummers weer... ...van Jacob D. Edward... Uh, zaten er nou al twee nummers uh, verstopt die je uh, uh, vanavond uh, hebt gespeeld... Uh, die nog niet eerder zijn uitgebracht? Of uh, ga je dat nu doen? Sincerely Jacob heb ik nog nooit eerder gespeeld. Dat was, mijn, uh, dat was de eerste keer dat ik hem ooit heb gespeeld. Oh. Op, uh, op de live. Dat was een uh, primeurtje. Ja. En uh, het laatste nummer dat ik ga spelen uh, is dus ook een primeurtje. Het laatste nummer van dit blokje van twee. Uh, dan neem ik aan dat die andere... De nieuwe single is. Of de laatste single die je hebt. Ja, ja dat dacht ik al. Tempest. Um, even kort. Waar gaat het over uh, Tempest? Het gaat over... Uh, nou, ik heb dus een sociale angststoornis. Ah. En uh, een beetje trauma in het verleden... Uh, vanwege te weinig affectie en liefde. En het gaat dus over... Uh, iemand die dus naar de liefde kijkt door die kijker. Dus uh, je bent in die situatie... ben je je eigen grootste vijand. En iets simpel als een date of verliefd raken op iemand kan... Uh, uh, als, een, uh, als een storm voelen. Maar niet een nare storm. Een sublieme storm die je van de buitenkant kan bekijken, maar eentje waar je middenin zit en waar je compleet door meegeblazen wordt. Een paar takken tegen je hoofd, et cetera, et cetera. Ja. En, uh, een groot zooitje. Helemaal, helemaal duidelijk. Hier is die Jacob D. Edward met Tempest. Every quiet night is ended. By a raging storm Songs of love that settle and flutter through your mind. I can hear those sultry sounds, my ears are open wide. Though I once again. There's no place for me back in the silence of the night Tonight. don't you sing me the song of the siren don't you hide and paint the skies sing to me sweet Stick around, there's no place for me back in the silence of the night. Yeah. De laatste, dus uh, dat, uh, dat is dan uh, een nieuwe, want die, uh, die hebben we nog niet eerder gehoord, dus dank daarvoor dat we die uh, hier uh, mogen horen bij twee primeurtjes vandaag. Ja, ja zekers. Ik stond uh, te trappelen om ze een keertje te spelen natuurlijk, ik ben benieuwd dat, dat jullie ervan vinden. Uh, dit nummer heet uh, La Belle Dame, dat is uh, naar een uh, gedicht van, van Keats. Het um, gaat in een zekere zin ook over de ervaring van liefde. Maar hier over uh, de onmogelijkheid ervan. Over de scheiding tussen uh, jou en de ander. Dus dat er altijd een stilte is tussen twee mensen. En uh, dat de ervaring van de liefde uh, onder het mom van angst... en onder het mom van de naam die je aan iets geeft... Uh, nooit compleet tot uiting kan komen... Dat was uh, toen een beetje mijn blik. Toen ik een uh, Friends with Benefits had. Die uh, Sada filosofen. Uh, hele mooie, mooie tijd was dat wel. Maar uh, het is heel, heel vervelend geëindigd. En uh, dit is een beetje wat er van gekomen is. Dit is uh, mijn verhaal. Oké. Okay. that the forehead Dat was hem. Jacob uh, D. Edward, we gaan uh, eventjes een uh, stuk muziek draaien, want uh, zo dadelijk gaan wij praten met Dylan zonder Dylan, Dylan van, van Low Edit Sound System. Uh, maar we hebben wel iets waar hij mee te maken heeft, want uh, dat was de vorige keer toen uh, moesten we hem laten lopen. Lacet, weet je toch? Oh ja, ja, dat weet ik nog. Ja, uh, maar dit is de nieuwe single die ze heeft uitgebracht uh, en die staat er al een tijdje op, dus dit is hem. Las het met Nomad. Lasset met uh, Nomads en... Uh, jip. Nu wel volledig. Nou, <laughs> nu gaan we praten met uh, degene die dat werkje geproduceerd heeft. Yeah. Low Erect Sound System. Uh, goedenavond uh, Dylan. Hoi. Je Hoi. vergeet wel iets hè, ja. Ja, wat dan? Wat, uh, uh, wat dan? Ik ben, niet, ik ben niet in mijn eentje hè. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar jij hebt de productie toch van Lasset gedaan of uh, zie ik dat ja, verkeerd? Ja, dat wel. Dat, daar heb ik het over. Dus... Nee, ik denk al heb ik mijn huiswerk niet goed gedaan, krijg ik alweer uh, <laughs> uh, dat, Nee, dat was niet de bedoeling. Um, want het uh, is niet zonder een reden dat we je bellen vanavond, want er komt uh, nieuw materiaal aan van jou. Ja, morgen. Morgen, officieel. Ja. Ja. Uh, even over de, over de productie ook van deze, uh, van, dit, van dit muzikale werkje, uh, want je hebt er een, uh, hoe zit dat nou precies? Storm Mathis heet de man, toch? Vrouw. Vrouw? Nog oh, Ja. Ik ben helemaal niet op de hoogte, maar goed, uh, hoe ben je eraan gekomen? Laat ik, het, la, laat ik daarmee beginnen. Uh, nou, ik, ik heb haar, ben haar tegengekomen bij, de, bij jouw collega van, uh, collega's van Vij. V. Hmm. En uh, ik zag haar daar een DJ-set doen. Dus ik ben haar eigen werk gaan, uh, gaan uitzoeken. Ja. En dat klonk heel vet. Dus ik had daar een, een uh, bericht gestuurd van... Nou, het vind je toch om een keer samen muziek te maken. En uh, toen zijn we uh, met Tessa gaan zitten. En daar is eigenlijk uh, met Mike erbij... Uh, eigenlijk dan uh, Night Day uit ontstaan. Ja. Uh, Maaike, je hebt, uh, je hebt het erover. Die zit uh, geloof ik ook uh, in de buurt... Uh, heb ik begrepen, ja, die, die zit in de buurt, maar die, uh, die hoorde alles dubbel. Dus, en nieuws hoorde jou heel slecht. Dus ja. die is weg helaas nu. <laughs> maar daar zit hij wel naast me ook. Dus dat, ja. Uh. Ja. Uh, want uh, je hebt ons een beetje ook lekker zitten maken. Zo op uh, de sociale media. Van, uh, er komt uh, iets, uh, iets groots aan. En dit is dus dat grote ding. Uh, omschrijf even over... Heeft dat ook met Storm Madison te maken? Of komt er nog meer aan wat uh, ook groots is? Nou, het grootste ding was eigenlijk dat wij uh, geen duo, maar een uh, driemansformatie zijn nu. Ja. En dit is de, de eerste release met deze, in deze formatie. Ja. En uh, er komt ook een hele nieuwe live show bij kijken natuurlijk. Dus dat, de grootste aankondiging is dat zij met van 2 naar 3 zijn gegaan. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed, het is... Uh, uh, uh, uh, ik uh, sta weer even... Ik sta weer even pad <fijt 'n> Gaat lekker. <tjes> ja, gaat lekker. Ja, yeah, ik kijk ook even naar jou. Heb jij eigenlijk nog wat... Uh... Ja, nee, maar het wordt dus nu in plaats van een duo, wordt het een trio. Gewoon standaard. Ja. Ja, nou, wel vet. Is dat niet een hele grote verandering om dan nu ineens te maken? fout net zeggen. <fijt> uh, nou, ja, met onze vorige ep cues was ze al wij wel aanwezig met een paar liedjes um, en dat was meer een, een featuring zeg maar en we merkten gewoon zo erg uh, dat er een klik was zeg maar niet alleen tussen Tessa en, en, en mij want wij wonen samen maar ook tussen Tessa en Meike uh, dat dat toen eigenlijk uh, Tessa er mee kwam of of zij niet bij ons mocht uh, ook mocht komen en ik had zoiets van ja denk alleen maar meer groei met ons mee dus ik zei gewoon gelijk ja en Maaike eigenlijk ook. Dus vandaar dat we nu uh, eigenlijk met z'n drieën zijn. In plaats van met z'n tweeën. Om eigenlijk nog verder te kunnen groeien. Ja, Waar, waar zit uh, de versterking in? In, in pers persoonlijkheid? Of hoe, hoe, hoe moet ik het zien? Nou, nou, ook qua persoonlijkheid. Maar ook qua uh, muzikaliteit. En uh, wij, wij leren allemaal van elkaar op muzikaal vlak. Bijvoorbeeld uh, dat Tessa meer van productie uh, leert. Ik leer weer van uh, hoe je met vocals om moet gaan van Tessa. En Michael leert weer songwriting van Tessa. Dus het is echt zo'n driewegswerking. Drie uh, is dat een woord? Nee. Nee. <lacht> <lacht> nee, uh, maar ja, we, we leren allemaal van elkaar. Daar komt het op neer eigenlijk. Hm. Uh, en en uh, dat, dat, dat merkte hij op een gegeven moment. Oh ja, je, je zat erbij. En toen dacht je, nou, daar moeten we meer mee doen. Met, uh, op die manier. Ja, ja. eigenlijk wel. En, en je... En het is sowieso als je samenwoont en je maakt muziek, ja, dan uh, het vloeit dat steeds meer in elkaar over. Dus dan, dan, ja, dan komt het vanzelf wel een beetje. Tenzij het echt heel erg apart wil houden, maar bij ons is dat dus niet, uh, niet het geval. Nee. Um, Night and Day. Um, als ik uh, daarnaar uh, naar kijk naar de titel, uh, dan geeft het iets van een contrast weer. Ja. Is dat ook zo? Ja, dat is ook uh, de bedoeling. Ja. Uh, oh. <laughs> um, um, wie, heeft het, uh, wie heeft de, de, de songwriting uh, voor de, voor de rekening genomen in dit, uh, in dit verhaal? Dat is Tessa. Dat is Tessa. Uh, ja, maar wat is de lading van, van, van de song? De lading van ja bij uh, vooral Tessa en ik, want Mike zit niet super cool op, uh, op social media... Hmm. Wij merken gewoon heel erg dat er een tweedeling uh, is uh, ontstaan. Vooral de, de afgelopen tijd met corona en daarvoor een beetje al. En je ziet het nu ook heel erg naar de, de verkiezingsuitslag van gisteren of vandaag. Uh, dat je eigenlijk uh, bij wijze van spreken het is of goed of het is fout. En je mag er niet tussenin zitten. En... Uh, en dat vinden wij heel vervelend, dat er geen uh, grijs gebied is. Dat het, niet meer zwart, dat het zwart moet zijn, of het moet wit zijn, het mag niet grijs zijn. Uh, wij spreken night and day, er mag geen schemering meer zijn, zeg maar. Bij wijze van spreken. Uh, dus da da daar gaat het liedje over: dat zie je jezelf, uh, bij wijze van spreken, niet uit twee, alle twee kanten mag jij uh, punten pakken. Maar je moet voor één kant zijn. En, je mag, en als je niet uh, bij de andere kant uh, zit, dan word je weer door, de andere, door die andere kant word je weer uitgesloten. Dus, dus, we we polariseren eigenlijk gewoon te veel op dit ja. moment. Ik onderschrijf dit uh, volledig, want uh, polariseren lost namelijk helemaal niks op in de maatschappij. Dat ben jij met mij eens, denk ik. Dat ben ik helemaal met jou eens. <laughs> uh, is dit uh, ook de opmaat naar uh, meer materiaal? Dus Night and Day is uh, de, de eerste single van Meerwerken, uh, wat jullie uh, misschien uh, nog uit willen gaan brengen de komende tijd? Of? Ja. ja, we zijn nu druk met een nieuwe live show. Ja. Uh, en, en ook nieuw materiaal. Dus dat, uh, dat komt er allemaal aan. Ik weet niet precies wanneer, maar dat, uh, we zijn druk bezig. Ja. We, nou ja, we hebben eigenlijk er niks meer aan toe te voegen... dan dat we de single eigenlijk alleen maar kunnen draaien, denk ik. Ja, toch? ik dacht alleen met een lijfje. Wil je die dan online gaan doen nu? Of is het echt vooral als alles weer open gaat? Uh, nou, het, toevallig vandaag ben ik gebeld door uh, Popronde Assen... om ah. daar 23 april te spelen. Uh, alleen, zij gaan ervan uit dat dat met publiek is... Alleen ja, je weet nooit uh, wat meneer Rutte in zijn torentje gaat bespreken. Want het wordt dat het nog? Uh, dat wordt nog een tricky, uh, tricky ding. Dus, uh, en ik weet ook niet als het uh, niet met het publiek mag of ze hem door laten gaan. Niet. Maar het, het zou heel leuk zijn als wij daar uh, kunnen spelen met publiek. Dus dat, oh. dat zou de eerste zijn. En dan, uh... Heb je, dus eigenlijk met andere woorden, jij hebt ook een beetje uh, zitten kijken... naar die, dat hele verhaal van dat field lab. Nou, niet zitten kijken. Uh, ik, ik had me wel opgegeven ervoor, maar toen zag ik de line-up en ik dacht, nou, nah, laat maar. Ja. <laughs> <laughs> Het was heel leuk, hoor. <laughs> Jip is geweest bij andere Hazes in de Psychodome. Dus, uh, maar uh, was, was, dat, dat was, was, dan de... was aan jou niet besteed in ieder geval? Nou ja, ik had me opgegeven voor die festivals, vooral buiten. Maar ik ja. vond die line-up niet, uh, niet zo leuk om nou echt daar naartoe te gaan. Ja, ik kwam ja, ook ja, eigenlijk ja. niet doorheen. Het was echt druk. Oh. Ik stond er ook nog in voor kaartjes in de wachtrij. Ja, precies. Nee, maar het is ook zo van: uh, het is nu volgens mij weer uit. Uh, dit weekend? Ja. ja, het zou eigenlijk afgelopen weekend zijn. En nu als het goed is, komend weekend. Ja, precies. Nou, ik, ik kijk wel heel erg uit naar de resultaten, uh, wat die gaan doen. En ik hoop dat die, zeg maar, positief in de positieve zin zijn. Ja. Um, en, en dat ze daar wat ah. mee gaan doen. En dat uh, dat dat het ook een signaal naar de politiek is dat uh, evenementen en uh, de muziek, uh, de poppodia gewoon wel veilig dingen kunnen organiseren. Ja. Want ik weet dat ze dat kunnen namelijk. Dus dat uh, ja, dat willen ze ook heel graag, natuurlijk. Ja. ja, uiteraard. Uh, dat denk ik ook. Uh, ik uh, ook dit onderschrijf ik ook. Hè? Want ja. uh, we, we staan eigenlijk al te lang stil. Uh, bovendien, uh, jij bijval, uh, Dylan. Want uh, ik weet dat uh, wij hier in, uh, in Zandvoort een muzikale burgemeester hebben. Meneer Molenburg genaamd. Nou, die uh, zegt uh, gewoon uh, dat hij dat al lang een tijd al mist. Dus wat dat betreft. Uh, ja, is... Hebben jullie heb een betere burgemeester dan wij hier in Haarlem? <laughs> ja, maar goed. Ineend. Ja, goed. Um, zullen we hem uh, laten horen uh, van, van jullie? Uh, de nieuwe single, Night in the Day? Ja, ik zeg doet. Oké, okay, dan komt-ie. Hier is hij, uh, Night in the Day van Low Edict Sound System. Please do me a favor.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 We hebben een beetje ons uh, eigen uh, Field Lab uh, een beetje gedaan uh, vanavond uh, eerlijk gezegd. Uh, toch? Ik vond het geslaagd. Ja, ja ik, ik eerlijk gezegd ook wel. Um, twee nummers achter elkaar. Uh, Low edit Sound System met Night Day. En daarachter deze nieuwe. Vorige week hebben we hem voor het eerst gedraaid. En deze week komt hij dus voor de tweede keer voorbij. Ghost Echo. Bent uit Heerhugewaard, uit het uh, noorden van Noord-Holland, in de buurt van Alkmaar. Waar komen ze vandaan? Nou, niet helemaal. Uh, ik geloof dat uh, Karel is uh, de ene helft, die komt uit Egmond. Dus, uh, maar ja, goed, maakt niet uit. Uh, het, uh, het is Noord-Hollandse magerlij. Uh, we gaan nog even napraten met uh, de muzikant van dienst vanavond, Jacob D. Edward. Uh, wat vond je ervan? Uh, was dat leuk. Ja, tuurlijk. Vond het was echt, uh, was echt fijn om weer te spelen ook. Ja. en ook uh, heel fijn om hier weer te zijn. Ja. Ik voel me altijd heel welkom. En ik voel me hier ook om gemak. Wat uh, best wel uniek is voor nee. mij op een, op een is, podium. Is dat zo? Ah, ik krijg uh, ja, ik heb een gigantische Toch wel. Echt normaal. Niks wel uh, gemerkt. Nee. nee ja, uh, in, in dat, op, uh, dat opzicht, we hebben hier ooit een dame gehad... die het programma vooruit geholpen heeft. En dat is Fabiana Dommers. Die heeft er ook een last van. En later heeft ze dan wel... De grote prijs van Nederland in 2008 uh, weten te winnen. Dus Hetzelf? Ja, uh, maar goed. Uh, het... Uh, dat, dat, dat horen we wel vaker. Toch? Als je op een gegeven moment in een warm bad uh, terechtkomt, dan uh, gaat alles vanzelf natuurlijk. Um, maar het, is, het smaakt natuurlijk nog meer, denk ik. Ja, zeker. Nee, ik hou van optreden. Het is wel echt, uh, ik heb vooral gezien, ik ben dus de uh, hele tijd verslaafd geweest. Oh ja? En uh, ik ben dus net aan het afkicken een half jaar. En ik, ben, uh, ik heb nu dus eigenlijk helemaal niks meer om uh, feesten feest uit te gaan, zeg maar. Ja. En ik merk nu vooral door de coronacrisis, dat. Uh, nou ben ik er trouwens ook al voor aan het schrijven. Maar uh, ik merk door de coronacrisis dat het niet optreden... ook wel gewoon echt een groot, uh, groot deuk is in je mentale gezondheid. Omdat het gewoon echt een expressievorm is. Ja. Maar natuurlijk, uh, in Volendam was ik altijd het uh, lelijke eentje. En in Amsterdam heb je toch wel een beetje dat, uh, die vervreemding... dat, uh, dat isolementgevoel ja. als uh, op een kamer zitten alleen maar met je huisgenoten. Ja. Dus, uh, en nu dat je ook niemand ziet... Ja. En uh, ik merk dat uh, ik gewoon heel erg een expressie voor hem nodig heb. En dat, uh, dat vind ik ook op het podium. Dus daarom ja. vind ik het ook het mooiste wat er is. En doe ik het heel erg graag. Daar kun je jezelf uh, op een echtere manier laten zien ook. Dan je met, zoals ik zeg maar, met een angststoornis uh, ook ooit eigenlijk kan. In, uh, in de contact met mensen. Dat ja. je altijd in een zekere zin overheerst wordt door die angst. Ja, kan je dat... Toch, je, je, vertelt, je bent er ook open in, in dat opzicht. Maar kan je het ook gebruiken, bijvoorbeeld, in bijvoorbeeld je, je expressie? Dat zeg je ook in, in, in het uiten van songs. Kan, kan je, of is dat, een, is dat, dat nou is een echt. zegen dat je dat dan, dan toch kennelijk hebt... en dat je da daarmee... Uh, en er komen allemaal liedjes uit vol. Ja, dat bedoel ik. in een zekere zin uh, maakt het me wel. Ja. Uh, het is gewoon, uh, ik kijk op een andere manier naar de wereld. Ik ervaar de andere, een andere kant van de wereld. Uh, en heel persoonlijk ook omdat het heel erg verbonden is aan mijn, aan mijn verleden en aan mijn jeugd ja. en ook wat er nu nog steeds gaande is zoals ja. de verslaving ja. en uh, ik merk dat, uh, dat je daar een andere kijk door krijgt op de wereld uh, je groeit andere ogen zoals uh, Ezra Pound dat zou zeggen en uh, dus het, het bloed toch wel door in je, in je muziek je moet er toch iets mee want ik bedoel, je hebt het en je zit eraan vast ja. dus het is wel beter om dat dan te uh, sublimeren zeg maar ja. Uh, je hebt het over vers verslaving. Uh, is het, uh, ze zeggen wel, als je op een gegeven moment het onder controle krijgt... ben je altijd bewust dat je, dat je toch verslaafd bent... maar dat je je daarvan toch Weehoud. kan verhouden van de verslaving. Ja, ik, ik ken twee mensen, dat is Mick Boskamp en uh, René van Kolm. Ook niet de eerste en de beste hier, René van Kolm. Dat is een uh, drummer bij Doemaar geweest. Nou, die heeft er 30 jaar aan aangezeten, bij wijze van spreken. En die zeggen dat alle twee. Dus je, uh, je, bent, uh, je komt er niet vanaf, maar... Ja, het is toch, het verandert je leven. Ik ben daar nu ook over aan het schrijven. Ik, ja. uh, ik heb een, uh, een boek gelezen van Foucault. Hmm. En um, dat gaat over uh, de geboorte van de gevangenis, hmm. Discipline and Punish. En um, het uh, resoneerde heel erg met mevrouw, omdat ik het net in die periode van nuchterheid las. En uh, dat frame van die gevangenis uh, is wel een heel erg goede manier om dat uit te leggen. Want het is een, een gevangenis die je, die je zelf bouwt. Steen voor steen en, uh, en uh, zeg maar marteling voor marteling. Zelfkastijding, uh, lijkt, lijkt het wel op als je uh, zo het is, en Als je door hebt dat je verslaafd bent, uh, ja. dan is dat dat wel. En, uh, ja. Als je terugvalt, is het alsof je een tijdje ontsnapt uit de gevangenis. Ja, ja, maar je ja. komt er altijd weer terug in. En elke keer als je terugkomt, dan zijn de martelingen erger. En zijn, dan zitten, zijn de, is, het, is het donkerder en, uh, en kouder en vochtiger, <laughs> zeg maar. <laughs> dus, dus ik ben daar ja. nu ook een beetje mee aan het spelen in, uh, in textuele zin. Uh, dat soort... Uh, zo gaat het ook wel een beetje in het proces. Je leest het is ook wel, trouwens een hele, een hele mooie... Metafoor, ja, het is ook trouwens wel een hele mooie metafoor... die je beschrijft. Hè? Dus het... de gevangenis bouwen, dat je erin moet zitten... om als het ware... je verslaving onder controle te houden... bij wijze van spreken. En dan, als je het op het moment... loslaat en je weet... te ontsnappen eraan, en dan, dan kom je er... dus tien keer zo erg... Ja, ja, nou, Michel Foucault beschrijft het... het, het, het idee van deviancy. Hm. Dus dat wij... Van niet meer naar het crimineel kijken, maar... Naar uh, de deviant. En dat zegt wel iets over jou persoonlijk. Dat zet een paar labels op jou. Dat uh, is uh, zeg maar branding. Maar zoals ze vroeger deden, als je ontsnapte, dat ze dan een, uh, een brandmerk in je deden. Aha. Dus uh, uh, het moment dat jij zoiets overkomt, dan uh, ben jij van altijd anders dan een gemiddelde persoon. Dan ben je altijd, kun je bepaalde dingen, moet je anders ervaren en wordt je op een andere manier uh, naar je gekeken. Hm? Dus uh, ik denk dat die uh, van alle kanten. ...van wat Michel Foucault eigenlijk uh, beschrijft, is het ook wel een, een werkende metafoor daarvoor. En dat, uh, dat, dat geeft je dan ook weer een beetje steun daarin. Dan uh, kun je daar weer een beetje, uh, zeker een zekere macabere uh, humor, kun je daar ook weer een beetje naar kijken ja. ja, ik weet niet... Oh ja, sorry. Ik zat ook... Ik luister, jongens. Ja, luister. ja dat maakt niet uit. Dat <laughs> nee, maar ik zat wel te denken van. Dus het maar het werkt dan dus, nu erover schrijven, werkt dat dan ook om er beter mee om te kunnen gaan? Nee, het blijft nog oh. even moeilijk. <laughs> ja, nog, Misschien later, op langer termijn. Nou, het wordt nooit makkelijker. Nee, Dat is het probleem. Ik, ja. Het wordt er misschien alleen nog maar moeilijker. Maar, uh, hoe, langer is, de, ja. hoe langer het duurt? Ja, het is alleen uh, nog maar moeilijker geweest in het laatste half jaar. Maar uh, het, gaat, uh, het gaat wel de goede kant op. En natuurlijk moet ik ook een beetje de, de gepeinigde kunstenaar spelen af en toe. Dus uh, dit soort uh, elementen van je leven hoorden er natuurlijk heel vaak gewoon jammer genoeg bij... Het is goed dat ik er veel uh, bij, de bij de ben de gekomen. Die. eigenlijk uh, En uh, gekozen heb om uh, de boel een beetje te veranderen. Ja. ja. Dat is wel mooi. Ja. Uh. Uh, ik kijk ook even naar het klokje van gehoorsamheid. Uh, het, het is vijf voor tien. Dus ik uh, kijk jou weer aan van... Oh oh. Er gaat zo dadelijk een bus. <laughs> ja. dus, uh, Nog een kwartier. Dus ja, uh, dus, uh, yeah, ik, uh, ik uh, zeg uh, tot de volgende keer uh, tot de volgende voor de keer. Ferrari. Ja, ja. ja um, maar goed, uh, even voor naar jou ja. nog even. Um, ja, uiteraard leuk dat we hier even gehad hebben. Ja, yeah, thanks for having me. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, het, uh, het, het, het spelen wellicht zal, als er uh, straks uh, weer uh, genoeg de boel onder controle is, uh, wel weer dragen uh, uh, zitten komen. Hopelijk wel. Uh, uh, Piers staat hier bijvoorbeeld ook op het lijstje van jou? Ja, ja. ja. Ik, uh, ik doe mee aan de Waterlandse popreis. Tot. Uh, en uh, Piers staat ook op de lijst. Uh, Harmonie ook, P3. Ja. Uh, nog een andere venue ook, maar die ben ik even... Het <laughs> spijt me. Dus praat, speel, jij, spijt speel, me je, het speel jij toevallig in de Piers, of niet? In de Piers? Ik speel ja. daar best als, als, vaak. Ja, maar ook voor die Waterland popprijs? Ja. Ja, ja, ja. die is, dus dus het, veel is van een, het, uh... het is een beetje een thuiswedstrijd in dat... Uh, ja, dat ja. zeker weten. Uh, okay. um, dank voor je komst. Jij bedankt. Ja, en uh, we zullen je ongetwijfeld uh, weer binnenkort uh, gaan ja. horen als het gaat om de EP. Want die, die zal nog uh, vandaag of morgen. Het zal uh, nog wel even duren, maar hij uh, uh, is in het verschiet. Goed, goed, goed. Uh, dat was uh, Jacob D. Edward uh, over de King Forward uh, record uh, label gesproken. Volgende week komt er een nieuwe single uit van Pale Puma. Ik moet het zo omschrijven. En niet Pale Puma, maar Pale Puma. Uh, dit is nog uh, de oude single uh, die, die uh, daarvoor... Uh, ja, dat, dat is hem nog. En dan uh, volgende week de nieuwe. Uh, dat nummer dat heet All The Colors Of The Moon. Ik zeg tot volgende week. Dag. All The Colors Of The Moon Yeah.